Door Almegens met het NOS-journaal. Bij 18 van de 61 positief geteste passagiers die vorige week met twee KLM-vluchten aankwamen vanuit Zuid-Afrika... is de omicron variant van corona vastgesteld. Volgens het RIVM is het onderzoek nu afgerond, meldt het ANP. Een aantal van deze besmette mensen hebben milde klachten, de anderen niet of nauwelijks. Degenen die klachten vrij zijn, mogen vandaag uit isolatie. Deze week meldde het RIVM al dat bij twee mensen die op 19 en 23 november positief zijn getest... de omicron variant is aangetoond. Omdat een van hen niet op reis is geweest... betekent dit dat de variant zich ook al binnen Nederland heeft verspreid. Kinderartsen pleiten ervoor dat in bepaalde gevallen ook gezonde kinderen van 5 tot en met 11 voor een coronaprik kunnen kiezen. In het NOS Radio 1-journaal zei voorzitter Ilie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde... Dat in situaties met een kwetsbaar familielid het goed kan zijn als ouders hun kind laten vaccineren. De vereniging spreekt zich niet uit voor een algemeen prikadvies voor kinderen. Gisteren adviseerde de gezondheidsraad om eerst kinderen met een medisch risico de mogelijkheid te geven voor een inenting. Een advies voor gezondere kinderen volgt later. De ouders van de jongen die in de Verenigde Staten vier medeleerlingen heeft doodgeschoten... zijn terecht en opgepakt. Het Openbaar Ministerie in Michigan verdenkt hen van dood door schuld. Ze hebben mogelijk te weinig gedaan om de moordpartij te voorkomen. Volgens hun advocaat waren ze ondergedoken voor hun eigen veiligheid. In Centraal Mexico hebben de immigratieautoriteiten 210 migranten in een vrachtwagen aangetroffen. In de wagen zaten mannen, vrouwen en kinderen. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend en ook is nog niet duidelijk uit welk land ze kwamen. De chauffeur van de vrachtwagen is aangehouden. Het weer vandaag bewolkt. Eerst nog droog, maar vanuit het westen regen. Het wordt 4 tot 7 graden. Vannacht wat opklaringen in het oosten, minimaal tot rond het vriespunt. En ook morgen is het bewolkt met soms regen, een graad of 5. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Party with the tips Too late, Gorgons her gossip Well, hello, Joe, hello, Miss Craig Any returns from the day?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 Dus dat betekent dat we bijna tegen de 90% zitten. En dat kan natuurlijk nog een stuk beter. Ja, het liefst heb je 100%. Ja, precies, het liefst wel. <laughs> uh, maar dat helaas niet uh, uh, zoals het nu is. Dus uh, voor de duidelijkheid, iedereen die 60 plus is... en zes maanden uh, geleden zijn tweede prik hebt gehad... kan een afspraak maken bij de GGD...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 Wij doen ons uh, stinkende best in ieder geval. Oké, okay, dank u wel. Oké. Okay.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 Dat, dat, dat kan natuurlijk, maar wel dat 56% van de mensen dat heeft gezien. Nou, dat is best schrikbarend. Nou, ja, we kennen natuurlijk wel hè, de verhalen van, uh, van ratten al. Hè, dat in, met name in de grote steden. Ja, waar wel eens wordt gezegd: hè, we hebben meer ratten dan inwoners. In Pak, een Utrecht, uh, Parijs is ook een heel beroemd voor, uh, voorbeeld daarvan. Mm -hmm. En uh, ja, dus dat, de, uh, vandaar dat de titel van het persbericht ook: ze nemen Neemt ze we Nederland over.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 we zetten zakken naast de kliko met huisvuil. Ja, dat, dat ruiken die beestjes en daar komen ze op af. En, ja, die, die zakken worden eerst open, opengemaakt door de meeuwen. En daarna komen de ratten en de muizen vanzelf wel? Ja, ook dat, dat <laughs> hè. En, uh, ja, met name natuurlijk in, in de kuststreken. Dan gaan we eens de meeuwen er maar aan de slag. Of, of, of mm -hmm. duiven. Of, uh, maar, uh, ja. nou, ook, maar ook ratten en muizen. En, ja, ja. Ja, dus, en dus de kat op het spek binnen noem je dat hè. Ja. En, uh, nou ja, maar ook gewoon uh, in huis, ook, weet je? Aangebroken verpakkingen overal. Uh, met het hondenvoer in een zakken, op, op de grond. Ja, dat is echt van. Uh, ja. ja, dat is goed. Dat is een, een, een, een marktplaats, zeg maar, voor de beestjes. Uiteindelijk uh, komen dan de dieren toch in huis. Want wat u zegt, uh, ze zoeken waar het ligt. Nou ja, zo'n open zak, die wordt vanzelf wel een keer gevonden. Uh, het gaat ook een beetje over de verspreiding hè? en, en hoe, hoe ze zich ongeveer voort aan het planten zijn. Want uh, de, uh, er staat in uw bericht ook dat je van twee naar duizend beestjes gaat. Dat is nogal een, uh, een verspreiding. Ja, ja dat, dat zijn schrikbare cijfers natuurlijk. En uh, uh, natuurlijk is dat een, een extreem verhaal. Maar dat die dingen die komen voor. Hè, en dat, uh, tot, uh, van enige honderden tot, uh, tot zomaar duizenden. ligt natuurlijk altijd weer aan de omstandigheden. Hè, maar uh, dat, dat kan wel gebeuren. Want ja... Beestjes zijn, uh, zijn heel snel, uh, die geboren zijn ook heel snel uh, geslachtsrijp Die gaan dan ja, gewoon en, door, ja. Ja, en dan, weet je, gaan we maar na, we beginnen met twee. Nou, en uh, die, ja, dan, dan, dan zijn er misschien uh, acht of negen, die zijn alweer uh, uh, rittens, kleintje, kleine baby'tjes. Mm -hmm. uh, van ratten of muizen, ja. En die, die gaan uh, uh, na twee maanden ook met elkaar aan de slag. Uh, ja, zo nee. uh, nou, ja. dus, kom je vanzelf wel een duizend.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 Maar ja, onze bestrijders zeggen van, ja, maar het is hetzelfde als dat je tegenover de spoorlijn woont. Op een gegeven moment hoor je, je dat ja. niet meer. Mm -hmm. en, dat is met, en, en, en dat is met geuren, is het hetzelfde. Op een gegeven moment, hè, doe maar een parfum op. Uh, die eind van de dag zegt die mensen, zeggen mensen, van, oh, je ruikt lekker. Maar zelf ruik je het niet meer. Ja, nou, ja, het, zo. Dat is dus een ja. beetje de, de, uh, het gedrag van het direct, pas zich aan. Um. Ja.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 om dat uh, meteen heel goed aan te pakken. Als je, als je naast die, na die bestrijding gaat... Hè, even praktisch gezien... Hè, je, je bestelt een bestrijder op... Uh, wordt er eerst, uh, hoe gaat dat? Wordt er gesproken en dan komt uh, een, een overeenkomst... van uh, we gaan dat uh, bestrijden op die, die manier? Ja. ja, zo moet je het ongeveer zien. Hè. Je, je, belt, je, belt, je, hebt, je hebt last van een, van een bepaald beestje. Of dat dan muizen zijn... of bedwansen of, of wespen. Mensen gaan altijd zoeken op Google...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 Nou, dat zijn natuurlijk uh, ja, dat heel veel verschillende soorten ongedeerden... Wat problemen kwijt heeft ook uh, als, als, dat is zeg maar het overkoepelende bedrijf... ...die hebben ook weer andere platforms, bijvoorbeeld de slotenmakers, dat is ook zo'n verhaal. Ah, okay. kijk, kijk, het punt is dat, dat die platformen zijn tot stand gekomen... ...omdat heel veel mensen die hebben, uh, die hebben een bepaald probleem... ...en vroeger pakte je het telefoonboek of de gouden gids... maar tegenwoordig pak je een zoekmachine op je telefoon, Google meestal... En,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 omdat je met een grote plaats te maken hebt. Maar waakzaamheid is wel geboden. Ja. Want hoe komt hij binnen? Ja, nou ja, goed. Dat, dat is bij dat ons wel... binnen. Ja, ja, we hebben nou, hem nooit meer nou, teruggezien. Met een open deur. Hè, dat je even staat te horen. Ja, buiten, precies. Of... Ja. Nee, maar we hebben hem ja, nooit meer teruggezien. Dus ja, ja, jullie, uh, jullie hadden waarschijnlijk niks lekkers in huis. Weinig. <laughs> en er wordt goed gezogen. Oké, dus, uh, oké. Okay. Ja, er okay. okay. ja, wordt natuurlijk ook vaak gesproken over huisdieren. Hè, en uh, ja, neem een kat. Uh, nou ja. Niet iedereen kan, kan of wil huisdieren hebben. He, daar moet je ook altijd weer heel goed over ja. nadenken. Maar um, dat kan, het kan wel uh, afschrikwekkend werken voor muizen en ratten, met name. Dat ze denken van, nou, weet je, dan gaan we gaan liever bij de buren of aan de overkant. Ja. Ja. Maar niet alle ronden en, en katten die, die, die gaan achter muizen aan. Nee. Of op spelen er alleen mee. Nee. Ja. En, nee. Maar het, het, werkt, het werkt wel wat, wat afschrikkelijk. Oké, en... wij uh, moeten doorgezien de tijd, want de duinwachter met al zijn dieren... komt ons ook nog van alles te vertellen, waaronder nou. de muis. Meneer Baltwin, ja. dank voor uh, de uitleg. En nogmaals, als men wil kijken, dan kan men op beestjeskwijd.nl kijken... en uh, nou, we wensen u een beetje weekend. Dank een wel, eens beetje Dank beetje wel or two, brickland in a hammock on a me. I'll pretend that it's nothing. thing that's keeping my heart when I think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 Ja, wij, wij zijn gek op muizen juist ja. in de duinen. Ja. Wij, Zullen we die weer op je afsturen? Ja, kom maar op. Uh. Ja, maar... Nee, hoe, hoe, hoe meer muizen in de duinen, hoe, hoe, hoe beter. Dat is uh, voor het uh, hele ecosysteem. Uh, want muizen, ja, die, hebben zelf, die, die vreten heel veel op. Dat weten ze, de mensen die ze thuis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 ...uilen uh, hol ge worden uh, gebracht. Ja, hoe meer, uh, hoe meer uh, jonge uilen, uilskuikers eh, noemen we dat, nee. groot gebracht worden. Dus nee, wij, wij hebben helemaal geen probleem. <laughs> uh, maar met ratten? Met en ratten? En, uh, ratten die zie je bijna niet uh, uh, in de duin. Dus dat, dat, nee, we hebben er bijna, kijk, uh, die vossen die we hebben... Die jagen ook op ratten, hè. zo gauw ze die uh, zien, ja, die, die, die, die grijpen ze. Lekker hard hapje. Hebben... Zie je? Een lekker hapje voor de vossen. Ja, die vossen die vinden dat, we en hebben, we hebben genoeg vossen hier, dus... Uh... Nee, nee, we, hebben, we, hebben, we zijn... Uh... Kijk, de wolmuizen, die doen het sowieso niet goed meer in de natuur. Dus hoe, ja, hoe meer we daarvan zien, hoe beter. Dan heb je die hele kleine dwergmuizen. Nou, die zijn zo groot als een halve, halve duim... Uh, spitsmuisjes, nou dat zegt het al... met zo'n mooie spitse kop... en uh, ja, de veel voorkomende bosmuizen. Uh, dus uh, ja, de, de, de, allemaal uh, zijn ze van harte welkom hier uh, in de duin. Ja, maar Geert, het doet mij toch denken... Uh, kunnen die muizen het park uit? Nou, de, maar dat gebeurt niet. Dit zijn allemaal... Uh, die, die houden van deze omgeving, van deze bieren op. Ja? Dus, dus ze, ze zitten... Uh,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 En, uh, nou, dat is één soort. Dan hebben we nog de kroon Nou, De krooneende? Ja, de, kroon de Oké. Okay. Hij zit... ja, verstond iets anders, maar goed. <laughs> nee, nee. Ik, ik, ik verstond corona-ende, maar dat komt omdat ik een beetje <laughs> gedesinformeerd ben, maar goed. <laughs> ja, ja, ja, ja. Ga, ga nee, verder, het slaat toe dat corona. Ja. ja, ga verder. Nee, nee deze die hebben een hele mooie rode kop, ze vallen gelijk op.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 maar sommige zijn niet goed uh, ja, kort gewiekt, zeg maar. Dus die zijn, hebben toch de vleugels genomen. En die zijn uitgevlogen. En die doen het. Sommigen doen het ook nog goed in de, in de natuur. Dus ja, die, die kwam ik tegen van de zomer, ah, inderdaad. Ah, dat is uniek. Dat is mooi. Ja. En wat voor wintergast hebben we nog meer? Nou, het enige. Dat, we hebben er vier stuks dus: uh, die wilde staren, zaagbekken en de kroonenen. En dan hebben we nog de brilduiken. De? Nou, dat, de bril.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 Gewijd van, van zijn jonge vent zeg maar, van zijn jong het uh, geraakt dan, uh, ja, dan loopt hij uh, hinkend weg of uh, zelfs als hij zich helemaal niet goed voelt gaat hij het water in, en dat doen ze wel eens meer als ze zich niet goed voelen en wij hebben zeg maar afgelopen uh, nou, vanaf uh, eind bronstijd, dus, uh, zeg maar uh, 20 oktober tot en met uh, nou, eind november hebben we toch wel uh, 15 tot 20 dode uh, mannen Gevonden. En ja, daar wordt lekker aan gepeuzeld door de vossen, door de kraaien, door de exers, maar ook. hebben We af en toe al een raaf gezien en gesignaleerd. Ja, die komt, die ruikt dat van kilometers afstand. Ja, die komen op die kadavers af. laat je dat zo liggen dan? Ik heb hier nog een oude bok naast me zitten. Had ik willen introduceren, en die heeft ook nog een vraag, Gerard. Ja, het zijn er nu, het zijn er nu twee geworden. Eén, uh, uh, laat je dat dan zo liggen, die cadavers? Nee, wij, wij, wij trekken het altijd uit het zicht van het publiek, weet je wel. Want dat, okay. Maar zo we laten ze liggen, inderdaad. Het, is, uh, het, het, ja, het hoort bij het. Het uh, uh, ja, bij het proces. Ja, precies. En... Want ze worden. Kijk, op uh, een gegeven moment als die kraaien uh, en eksters en, en die vossen uitgegeten zijn.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 Usually when things have gone this far People tend to disappear No one would surprise me unless you do I can tell there's something going on Our seems to disappear Everyone is leaving, I'm still with you It doesn't matter what we are going to We can stick around and see this night through